Zien ze er goed uit. Tuurlijk. Ik heb ze wel eten gegeven. Heb je jas maar. <kliek> Wil je ook koffie? Heb je koffie? Ik heb koffie. En bloemen. Je hebt ook voor bloemen gezorgd. En ook bakjes. Wat geweldig. En hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Nou, ik ben niet helemaal invalide. Maar ik, ik ben er zo blij mee. Heer...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 Ik ben gedeprimeerd.